Voor zover bekend hebben twintig vrouwen aangifte gedaan. De regering in Paramaribo heeft een legerkazerne opengesteld voor de Brazilianen en Chinezen waar ze voorlopig veilig zijn. In de Iraans hoofdstad Teheran is de oproepolitie opnieuw slaasgeraakt geraakt met aanhangers van de oppositie. Dat meldt een hervormingsgezinde website. Volgens de site greep de politie hard in toen een groep demonstranten was begonnen aan een mars... De betoging begon in het zuiden van Teheran, maar heeft zich volgens de oppositie verspreid over de hele stad. Ook in de buurt van de universiteit wordt gedemonstreerd. Hoeveel betogers er zijn is niet duidelijk. Journalisten worden in het gebied niet toegelaten. De spanningen in Iran zijn opgelopen nadat vorige week zondag groot Ayatollah Hossein Ali Montazeri overleed. Montazeri was kritisch over het Iraanse regime en werd gezien als een steunpilaar van de oppositie. Het weer, geregeld zonder in het noordwesten en noorden ook af en toe regen. Vanmiddag is het een graad of vijf.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 One a lot for Christmas 26 december, dag 360 in 2009 en nog vijf dagen te gaan. Dat maakt het gewoon tweede kerstdag op jouw zaterdagmiddag. En die zijn we heel begonnen met Mariah Carey. All I want for Christmas. Nou, we gaan vandaag een hoop kerstmuziek draaien. We gaan even kijken wat er allemaal gebeurd is op de tweede kerstdag in het hele verleden. We gaan even kijken of we een leuke bioscoop top 10 nog uit kunnen slepen. En voor de rest natuurlijk veel muziek en dat gaan we doen met Queen... Thank God, it's Christmas. Nou, wees bang. Wees blij. Ik ga niet alleen maar kerstliedjes draaien, maar wel heel veel. Ja, dan hoorde je een brombeerse brommen, maar dat was Rob Jarms, sorry. st op je radio met GFM hele fijne dagen Driving home for Christmas En voor natuurlijk een Lily Allen 22 En uh, we hadden het er net wel een klein beetje over zo zeg maar in de studio uh, Op tweede kerstdag zijn ook mensen jarig Ja en er zit er eentje bij ons binnen de ploeg tenminste aan, aangetrouwd erin Deze jarig Maar onze Italiaanse kledingfabrikant Carlo Benetton Die is ook vandaag jarig 66 jaar ja, onze Nederlandse zanger die is 67 geworden. Rob de Nijs. Phil Spector een Amerikaans. Platenproducer 69. Uh, even kijken. Henry Miller, Amerikaans schrijver. Die zou vandaag jarig zijn. Maar die is al 1980 overleden. En ja, en ook op tweede kerstdag gaan mensen dood. Even kijken. Wie ben Robot? Nederlands kleinkunst, kleinkunstenaar en schrijver. Geboren woensdag 19 mei 1937. En in is op tweede kerstdag 1984 overleden. Nou, we gaan even kijken wat allemaal gebeurd is in het verleden. Dus even een stukje geschiedenisles van de tweede kerstdag. Maar ik ga het niet over kerst hebben. Een explosie van een gesaboteerde pijpleiding in Lagos in Nigeria kost op dinsdag 26 december 2006 honderden mensen het leven. En hoge vloedgolven veroorzaakt door, een aardbeving, veroorzaakt door een aardbeving zorgen op zondag 26 december 2004 voor 10.000 doden in Sri Lanka, Indonesië, India, Thailand en Maleisië. De Iraanse stad Bam wordt op vrijdag 26 december 2003 weggevaagd door een aardbeving die 10.000 mensen het leven kostte. Nou wat een deprimerende is dit eigenlijk als ik het zou horen in het verleden. En op Kerstdag, tweede Kerstdag 1989, wordt Ion Ilisco president van Roemenië. Petre Roman wordt premier. En op uh, tweede Kerstdag 1967 beleefde de Magical Mystery Tour, de televisiefilm van de Beatles, zijn wereldpremière op de BBC. En op zaterdag 26 december 1908 is de Amerikaan Jack Johnson de eerste zwarte bokser die wereldkampioen wordt in het zwaargewicht Oh, uh, Dit is wel grappig. Hier staat dan uiteindelijk 26 december is tweede kerstdag. Ja, duh. Hé, mijn oude collega. Uh, in Engelstalige landen wordt het ook wel Boxing Day genoemd. Tweede kerstdag. Nou, ik vind het allemaal mooi. Wat ik ook mooi vind is een hoop muziek. En dan gaan we doen met Maria Mena. Captivol as I am. I need your reassurance. Captivol as you are.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 Without him I think I did have a good children sing their song. It's right, the spirit's up, we're here tonight. De kerstfeest het is Wat is nieuw buiten Nou, nee hoor, dat gaat niet gebeuren De kerst willen we allemaal wel Maar dit weer was even een weekje te vroeg Maar dat maakt niet uit Dat vinden wij helemaal niet erg uh, Wat wel bij kerst leuk is Is kerstcadeautjes altijd hè? Dat doe je op kerstavond leuk, lief, gezellig. Maar uh, in Chicago was er een man, en dat ging wel een beetje uh, heftig eraan toe. Die heeft wel heel veel kerstcadeautjes gekregen. Want zijn hele huishouden stond ingepakt. Uh, het probleem is alleen dat het ge geen echte cadeautjes zijn. Het is zijn complete huisraad die door vrienden uiterst professioneel is ingepakt. Terwijl hij eventjes de staat uit was. Nou, in uh, Louis Sanders, zoals hij heet, pakjes zat van alles: van kussens tot het bier uit de koelkast, Louis' vriend Adolf. Adal, sorry, kwam op het briljant idee nadat Sonders hem een reserve van het appartement gegeven had. 16 mensen zijn 8 uur lang bezig geweest om alles met gebruik van 35 rollen inpakpapier in te pakken. Saunders vertelde dit uh, de Chicago Sun Times dat hij tot nu toe ongeveer 10% van de pakjespas heeft uitgepakt. Het grote voordeel, grapte hij, is dat met elk pakje dat hij openmaakt iets bevat dat hij heel goed kan gebruiken. Ja, dat is waar. Ieder pakje die hij openmaakt, kan je inderdaad heel goed gebruiken. Want straks heb je je bank ingepakt, dan pak je hem uit en dan heb jij weer een leuke bank. Ja, dat vind ik wel mooi. Even kijken, we gaan niet over dood hebben. Over een Deense dog gaan we het wel hebben. Het koppel David en Christina Nasser uit de Amerikaanse staat Arizona... ...heeft het Guinness Book of Records gevraagd om een Deense dog George op te nemen als grootste hond ter wereld. George zou de opvolger uh, van de Duitse dog Gibson moeten worden... Die veroverde de titel in 2004, maar hij overleed in augustus van dit jaar aan botkanker. Uitgestrekt was Gibson, die hond dus, die nou weer opnieuw opgaat, uh, 2,18 meter. Ah oh nee, dat was Gibson. Uh, George is 4 jaar en als hij op zijn achterpoten staat, meet hij van kop tot teen bijna 2,20 meter. Daarbij weegt hij ruim 111 kilo ook. Nou, zijn baasjes zijn erg trots op hem. George heeft zelfs, ja dat vind ik wel grappig, Facebook en een Twitter account. Het is maar waar je zin in hebt. Hond op Twitter, altijd leuk. Wat ook leuk is, is natuurlijk. die lange.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 onder je kerstboom heb gevonden. Een miljoen dollar bill. Winnie Houston. Het kan over single te zijn. Of weer echt een miljoen dollar biljet. Het zou wel gaaf zijn als ik hier... Ah ja, dat zal toch niet zo snel gebeuren. Ja, we gaan even kijken. Want het, na een kletsnatte eerste kerstdag, zo staat hier geschreven, ziet het weerbeeld er weer vandaag vriendelijker uit. Het wordt maar liefst 5 graden. Zo direct een uitgebreide weerbericht na het nieuws. Maar eerst heb ik nog een mooi nummer voor je: van de Eagles.